Half uur. De Kok met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema was overdonderd door de omvang van het racisme-protest in Amsterdam... zei ze eerder vanavond in het televisieprogramma Op1. Door de drukte op de dam lukten duizenden betogers niet om anderhalve meter afstand te houden. Politie ingrijpen was volgens Halsema geen optie... want dan had er met harde hand opgetreden moeten worden en dat vond ze niet verantwoord. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte alle perken te buiten ging. Volgens hem zijn de beelden pijnlijk om te zien voor mensen... die zich aan de coronamaatregelen hebben gehouden. De zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd is overleden aan zuurstofgebrek. Blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de familie. Volgens het rapport stierf hij als gevolg van druk in zijn nek en rug door agenten van Minneapolis. Een agent zette vorige week maandag meer dan acht minuten zijn knie in de nek van Floyd. In een eerste onderzoek van de autoriteiten stond dat de arrestant niet om het leven kwam door verstikking... maar door onder meer giftige stoffen in zijn lichaam en gezondheidsklachten. In de Verenigde Staten zijn al dagenlang demonstraties na aanleiding van de dood van Floyd. In New York is vanwege de protesten een avondklok ingesteld tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Mogen inwoners alleen met een gegronde reden naar buiten. In veel andere steden was de avondklok al eerder ingevoerd. De burgemeester van New York en de gouverneur zeggen dat ze geen andere keuze hebben om het geweld te beteugelen. Ook wordt het aantal agenten op straat verdubbeld. Afgelopen nacht liepen protesten in verschillende delen van New York uit de hand. Winkels werden geplunderd en honderden mensen zijn opgepakt. Suriname meldt vijf nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 28. Volgens Surinaamse media zijn er onder andere militairen besmet. President Boutersen heeft daarom het uitgaansverbod aangescherpt. Vanaf morgen geldt dat tussen zes uh, uur avonds en zes uur morgens. En ook mogen er vanaf morgen niet meer mensen bij elkaar komen dan vijf. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of twaalf. Morgen zonnig weer, droog is het dan ook, weinig wind en het kan 28 graden worden. Woensdag is het iets koeler met in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. <laughs> to your top my selector ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Retour. de retour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 Call you Het is het.